Het is 9 uur, Martijn Nijhuis met het NOS-journaal. De brandweer stopt zometeen met blussen in het natuurgebied Aamsveen bij Enschede. Omdat de brand nog steeds smeult, wordt het gebied vannacht wel opnieuw door brandweerlieden in de gaten gehouden. Morgenochtend om 5 uur wordt het blussen hervat met extra pelotons van andere regio's. De brand in het Wentse natuurgebied ontstond gisteren. Het vuur breidde zich vandaag niet verder uit, maar de brandweer denkt dat er nog ondergrondse brandhaarden zijn.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 Het weer vanavond en vannacht bijna overal droog. Alleen in het zuiden kans op een onweersbui. Morgen eerst wisselend bewolkt. Later op de dag in het hele land stevige regen- en onweersbuien. Misschien met hagel. Maximum temperatuur 25 graden. En tot zover het NOS Journaal. Er is verkeersinformatie van de AWB Op de A1 Amersfoort richting Amsterdam... staat tussen het knooppunt Muidenberg en Muiden... een file van 2 kilometer. En de N269 Reusel richting Tilburg... is afgesloten tussen Hilvarenbeek en Beek Beekse Bergen. Dit was de verkeersinformatie. Nogmaals, goedenavond. De Nederlandse handbalvrouwen speelden tegen Turkije. Hoeveel is het uiteindelijk geworden, Richard van 40-28. Een uitstekende laatste fase. De laatste 10 minuten waren prima. Turkije helemaal leeg gespeeld. En Nederland wint met een verschil van 12 doelpunten. Dolle vreugde hier op de vloer. Een jonge ploeg dit Nederlands team. Maar met veel potentie. Ik zei het al vooraf. En het verschil vooraf zei Henk Groenen de bondscoach. 6-7. Dat zou mooi zijn. Maar dit is toch boven alle verwachtingen. Maura Visser valt Henk Groenen de bondscoach in de armen. Met dit verschil van 12 doelpunten richting Istanbul. Ja, dan moet het wel. Heel, heel raar lopen. Nederland gaat gewoon, dat durf ik wel te zeggen, naar het WK in Brazilië in december. En dan kunnen er hele, hele mooie jaren gaan komen, want dat WK is weer belangrijk voor de Olympische Spelen. De Nederlandse speelsters krijgen waarschijnlijk de A-status terug. Er komt heel misschien, want zo, daar wordt achter de schermen aangewerkt, misschien een fulltime programma voor internationals in Rotterdam. Men is daarmee bezig. De speelsters bedanken op dit moment het publiek. Zij winnen makkelijk in de tweede helft van 40-28, hoewel er... ...er ook fases bij waren waarin het een stuk minder liep. De aanval was uitstekend, de verdediging vanavond wat minder... ...maar toch een heel ruim verschil. 40-28 dus voor Nederland tegen Turkije. Over een paar minuten begint de oefenwedstrijd Brazilië-Nederland. Voor ons zitten daar in Brazilië Jack van Gelder en Bas Tichelen. Bas, nog verrassingen in de opstellingen van Nederland? Dat is maar hoe je het bekijkt. Je zou het... Hallo Bas? Ja, en toen viel de verbinding weg. Uh, we zullen dus het zo weer proberen. Eerst maar even een plaat. nog een keer proberen. Bas, je was net bezig, dus begin maar helemaal opnieuw. Ja, nou, ik zou zeggen hou er rekening mee dat dat vanavond nog wel een paar keer gaat gebeuren, want uh, als het gaat over lijnen en verbindingen, dan is het uh, een moeizame bevalling geweest tot dusver. Zijn er verrassingen? Nou ja, dat zou je kunnen zeggen, want Huntelaar speelt niet, die het de laatste maanden in Oranje toch zo goed heeft gedaan en zo makkelijk scoorde telkens. Hij zit op de bank, Van Persie is de spits. Die wordt geflankeerd door Kuit en Robben. En in de rug gedekt door Affelai Die dus een kans krijgt op de 10. Waar Snijder dus niet beschikbaar is. Om dan te laten zien wat hij kan. En wat misschien ook wel een verrassing is. Is dat de heren die daar achter staan. De Jong, nou dat hadden we wel verwacht. En Strootman. De vervanger is dan zeg maar even voor het gemak op papier van Van Bommel. de Strootman de Jong is het tweemansblok. blok. Dat achter de vier aanvallers van Oranje staat. Nou Krul de keeper. Daar was al geen twijfel meer over. Omdat dat... En toen viel... Uh... Bas Tichelen weer weg. Ja, u hoort waarschijnlijk het geluid uit het stadion nog wel. Dat komt via een andere lijn bij ons. Vandaar dat dat ook gewoon doorgaat. Uh, wellicht dat we Bas Tichelen zo weer terug horen. Ja Bas, ben je daar? Ja hoor. Oké, okay, ja, Een zeggen. hele leuke ja? avond zo. Gaan we door. Ja, ja ik was klaar. Dat is het allerergste. Maar dat heb ik jullie niet meegeten. Ja, maar, maar ik weet of... niet meer waar je nou stopte. <laughs> je was bezig. Je had de opstelling helemaal genoemd. Goed zo. Ja, nee, daar was het eigenlijk ook bij gebleven. Het is... Uh... En nu het Braziliaanse elftal. Jack, ben jij er ook? Ik ben er ook. Goedenavond. <laughs> of, uh, ja, het is, uh, we zijn er absoluut. Nee, bij het uh, Braziliaanse elftal, dat in voorbereiding is op uh, de Copa America volgend, uh, volgende maand... ...waarin de ploeg van uh, spelen tegen Venezuela, Paraguay en Ecuador... ...zijn de bekende namen er eigenlijk. Uh, op doel uh, Julio Cesar, dan Daniel Alves, Lucio, Thiago Silva en Santos. Middenveld met Ramirez, uh, Lucas en Elano. En voor Fred, Robinho en Neymar... En die Neymar, dat is eigenlijk degene waarvan we hopen dat hij zijn roem kan waarmaken. een jonge jongen, waarvan men zegt dat wordt de nieuwe grote ster zoals het Braziliaanse elftal. In de geschiedenis natuurlijk heel veel grote namen heeft voortgebracht. En direct zal het ongetwijfeld hier in Goiania een enorm glawaai worden. Maar dan komen voor het eerst de Braziliaanse spelers het veld op. Die hebben zoals dat vaker gebeurt bij Braziliaanse teams de warming-up in de catacombe gedaan. En uh, die komen dus nu voor het eerst in dat uh, mooie tenu, dat aparte tenu, die uh, gele shirts met blauwe broeken en uh, witte kousen, het op met uh, de groene details daarbij. En daarnaast Nederland uh, in het wit gestoken. Brazilië-Nederland, dat is altijd iets uh, bijzonders om mee te mogen maken. Brazilië-Nederland, een wedstrijd met een grote, grote geschiedenis. Ja, laten we even teruggaan naar die geschiedenis. Voor de elfde keer spelen bij de elftallen tegen elkaar. De laatste keer was op het WK in Zuid-Afrika. We nemen u mee na afgelopen zomer. We hadden ons zo goed voorbereid op alles, ook daarop. Maar ja, goed, dan heb je de praktijk. En dan zijn zij net even ietsje slimmer, net iets professioneler. Uh, ze gaan net even wat sneller liggen, protesteren net even wat eerder als wij. En hebben toch op dat moment wat meer lef. Je bal gaat hij hoor, dan gaat -ie. Fabiano scoort. Het is Robinho die scoort. Hele makkelijke goal, automatisch simpel. Nederland staat geweldig te pitten. Robinho komt daar langs, komt ook nog langs van de wiel, geeft de bal aan Luis Fabiano. Die heeft een hakje voor Kaka. Kaka gaat schieten. Oh, oh. Wat, een redding. Wat een redding van Stekelenburg. We ja, begonnen niet sterk, nee. Ik bedoel, uh, eerst buitenspel goal volgens mij. En daarna gelijk uh, die 1-0 uh, van Robinho. Ja, dan denk je wel. Waar gaat dit heen? Hij tap, hij inmiddels snel genomen. Robben met Robinho voor zich speelt de bal even terug. Hij ging Snijder. Snijder komt die bal ver voor. En dan gaat hij erin! Het is het doelpunt! Er wordt er iedereen en alles gemist. Nederland staat op 1-1! Het is onvoorstelbaar! Die bal klopt zomaar voor het doel. En iedereen en alles zit mis. Na die 1-0 moet je je, je je knop omschakelen. En zeggen, wij kunnen misschien niet scoren. Maar we houden 1-0 tot de rust. En dat zie je vaker. En daarna een kwartier rust in de tweede helft. Komt die ploeg die achter ligt, komt meestal anders uit de kleedkamer. Dat is bijna altijd zo. Maar... Kijken hoe die corner is. Die corner komt op laag worden doorgekomen. De kant er gaat-ie. Hij zit erin. Het is Sneijder. Hij zit erin. Sneijder kopt. Hij is 22 centimeter groot. Maar hij komt er gewoon bij. En Sneijder scoort. Nee, maar niet veel, veel gekke woorden. Nee. Uh, zo tellen ze ook, toch? Dat Wesley daar staat om in te koppen, dat was niet helemaal de planning. Maar goed. Het is geweldig als je een van de kleinste mannen van het veld bent. En, uh, hij je scoort met het hoofd en, en uiteindelijk de winnende tegen, tegen Brazilië, dat uh, geeft een uh, geweldig gevoel. De bank van de Oranje is aan alle staten, de hoop dat de wedstrijd voorbij is. De bal bezit snijden. nog een hoger rand naar voren, het is voorbij! Het is voorbij! Bang. Na 20 minuten, 25 minuten ja, gooide we de stroom een beetje van ons af. En toen was ik al blij dat het nog maar 1-0 was. En toen zei ik tegen Frank, we hebben nog een kans. Oranje verslaat Brazilië met 2-1. De winnende goal met het hoofd van Wesley Sneijder. En Oranje meldt zich op dit toernooi in de halve finale. U hoorde het wk van de afgelopen keer nederland brazilië Nederland won toen met 2-1. Nu zijn de volksliederen nog bezig in het stadion in Brazilië. Maar ik vertel u vast dat we gaan zo naar Bas Tegeler en Jack van Gelder. En Jack zal dan ongetwijfeld vertellen wat uh, het weer is daar. Hoe warm het is daar in het stadion in Brazilië. Het is warm. Het is uh, heel erg warm. Het kan wel eens een heel uh, belangrijke rol gaan spelen in deze wedstrijd. Omdat het hier in Goiania warmer is dan in Rio. Het is hier uh, een kleine 30 graden. Wij zitten uh, in de schaduw, maar de mannen staan op het veld. Overigens opvallend Nederland spelend in een uh, witte broek. Dat gebeurt eigenlijk nooit bij dit tenu. Maar dat heeft alles te maken met de blauwe broek die men ook graag draagt bij dit tenue. Die door de Brazilianen wordt gedragen. En daar uh, wordt dan de teamfoto gemaakt. Het moet een geweldig moment zijn voor Tim Krul. Die natuurlijk uh, blij is tussen aanhalingstekens dat Maarten Stekelburg geblesseerd is. Dat uh, Michel Form geblesseerd is. En dat ook uh, Sander Bosker afscheid heeft genomen. Althans de coach van uh, hem. Hij was ook al op vakantie geloof ik in Thailand. En Tim Krul gaat dus zijn debuut maken. De wedstrijd uh, waarvan je van tevoren zegt Brazilië op uh, oorlogsterkte een ploeg in eigen huis. Sinds 2002 geen wedstrijd op uh, eigen grondgebied verloren. Dat, dat kan wel eens heel zwaar worden, maar op een of andere gekke manier, ondanks het ontbreken van Snijder, van Van der Vaart, van Bommel, van Stekenburg, heeft het Nederlands Elftal zoiets van, ja, wij zijn tweede van de wereld, laat het maar zien. Ja, dat merk je aan alles, dat is een uh, mooi gegeven eigenlijk waarmee het Nederlands Elftal tegenwoordig op reis gaat. Dat is natuurlijk jaren anders geweest, maar nu komt men toch vrij zelfverzekerd in welk land dan ook aan. Uh, wel in de wetenschap nog daarbij dat Brazilië natuurlijk in voorbereiding is op het uh, toernooi de Copa amerika Dat volgende maand in Argentinië wordt gespeeld. Dus die zitten wel, hoewel ze natuurlijk ook een seizoen achter de rug hebben. Tenminste zij die in Europa spelen. Maar wel in een ander deel van hun voorbereiding. Waar het voor Oranje toen toch een beetje uitbuiken is. Na een loodzwaar seizoen voor de meesten die hier op het veld staan. Dus dat zal nog wel een rol kunnen gaan spelen. Nou de warmte is genoemd. Het is echt uh, drukkend warm vandaag. 30 graden ruim. Gisteren was het eigenlijk net een paar graden frisser. Zeker toen Oranje hier trainde, dat was s'avonds, toen was de zon onder en was het heerlijk. Maar nu is het uh, pittig. En wat Jack terecht zegt, in Rio, waar Oranje net als wij in de afgelopen dagen zit, daar is het echt niet zo warm. Daar is het de graad, nou wat het zijn, 21, 22 ja. in het beste geval. groeit je hier veel meer. Ja, exact. Dus dat is wel even een omschakeling. De scheidsrechters zeggen dat er gedraaid moet worden. Dat betekent dat op uw radio straks het Nederlands Elftal eerst van rechts naar links gaat spelen. <laughs> En Brazilië, tenminste dat er te maar, de andere kant op. Ja, alhoewel de Nederlanders zitten, als u zit mee te kijken met het signaal vanuit Nederland. Dus precies tegenover ons zit collega Leo Oldenburg van SBS. Maar wij zitten hier in ieder geval prima. En het heeft even geduurd voordat we de goede lijnverbinding hadden. omdat communicatie drie jaar voor het WK hier toch nog een groot probleem is. Maar in drie jaar kan er heel veel gebeuren. Het is moeilijk zo nu dan om telefooncontact te krijgen, dataverkeer te krijgen. Maar het is allemaal gelukt. En dan uh, is het toch altijd weer geweldig om verslag te mogen doen. Van twee grote ploegen in de wereld. Er staat prestige op het spel. En wat Bas net zei. Het heeft natuurlijk alles te maken met de voorbereiding van Brazilië met de Copa America over een maand, Maar de spelers moeten spelen voor een plek en dat zullen ze ook zeker doen. Opvallend overigens dat de competitie hier gewoon doorgaat in Brazilië. En dat er een aantal spelers dus uit de competitie wordt gehaald om te spelen met het nationaal team. Op morgenavond hoop ik naar Flamengo te gaan waar dan Ronaldinho, die ik gisteren ontmoette... Uh, ja, wat dat betreft is het een heel vreemd land, met een ja. hele vreemde cultuur. En Neymar die hier aan de aftrap staat, zeg maar het nieuwe Braziliaanse wonderkind, die heeft gewoon woensdag nog een bekerwedstrijd met zijn club gespeeld. De wedstrijd in gang gezet, Oranje trapt af, doet dat in Guayania onder de brandende zon van de Braziliaanse hitte. En het balbezit is voor Nigel de Jong. Die een klein beetje onder druk wordt gezet. Door de twee voorwaarzen van de Braziliaan. Maar de bal kwijt kan bij Erik Pieters. Aan de linkerkant van het veld. Die dus zoekt meteen de diepte bij Kuit. Die dus opnieuw vanaf de linkerkant speelt. Maar de bal is te hard. Kuit vanaf links. Robben vanaf rechts. Van Persie voor de duidelijkheid in de spits. daar daarachter. Strootman dan links half. En Nigel de Jong rechts half. Zo zal het dan staan. En zo is het Nederlands Elftal toch op een aantal posities. Ook cruciale posities. Natuurlijk andere mensen in het veld dan toen of die mooie dag ...op het wereldkampioenschap in Zuid-Afrika. Dat geldt overigens ook voor Brazilië. Want als je dat elftal naast dit elftal legt, zijn er nog maar vier over. Balbezit voor Lucas. Spelend bij Liverpool geeft de bal slecht in de voeten van zijn teamgenoot Kuit. Hij denkt het is een trainingswedstrijd, maar dat is het toch niet. Kuit raakt de bal ook weer snel kwijt. En Lucio opent dan hoog richting Santos, die even tegen de zon inkijkt. Maar dan het balbezit heeft, ter hoogte van de middellijn. Santos geeft de bal verder door aan de linkerkant van het veld. Waar een eerste actie is, maar dat wordt door Nederland doorzien. En Heitinga neemt over, is ook een eerste blessure nu. Waardoor de bal van Heitinga, captain in deze wedstrijd, over de lijn wordt getrapt. En direct de spelhervatting er zal zijn. De scheidsrechter hebben we nog niet benoemd, Het is Carlos Amaria. Ik denk niet dat hij alleen maar geld geeft, maar zo heet de man. Hij komt uit Paraguay. En uh, hij heeft uh, nu uh, voor het eerst het gebaar van Brancaar. Dat is redelijk snel uh, in de wedstrijd die uh, pas een uh, minuut of zo oud is. Want uh, ik hoop dat ze over drie jaar ook een scorebord hebben waarop de tijd wordt bijgehouden. zit in ieder geval uh, direct uh, voor de Brazilianen die dan heel sportief de bal zullen geven aan het Nederlands Elftal. Het Nederlands Elftal dat dus uh, gehandicapt is. Uh, Sneijder er niet bij, dat is toch wel heel belangrijk. En ook Van Bommel er niet bij. ...van de vaart er niet bij. Maar het leuke is van deze groep... ...en we spraken gisteren daar uitgebreid over met Bert van Marwijk... ...die groep weet wel precies wat men moet doen, waar het aan toe is... ...en heeft ongelooflijk veel zelfvertrouwen getankt. Slechts twee nederlagen onder de leiding van van Marwijk. Eén keer vriendschappelijk, merkwaardig tegen Australië. De rode kaart, Stekelenburg. Ja. En dus de, het verlies tegen Spanje in de finale van het WK. Maar opvallend is dat Brazilië een, slechts tegen twee landen een negatieve balans heeft... En als ik ze vertel, dan denkt u dat kan niet. Tegen Honduras en tegen Noorwegen. En als Nederland vandaag wint, voegt Nederland zich erbij. Ja, Nederland of Noorwegen natuurlijk in 98 hè, met die sensatie op de wereldkampioenschap. Balbezit voor het Nederlands elftal. Maar zie je even met de bal minder in de ploeg. Via de rechterkant gaat het met Van der Wiel. En de Jong die de bal breed wil geven aan Strootman. Strootman terwijl er nu gefloten wordt. En de bal kwijt kan aan de linkerkant van het veld. Pieters, Pieters kuit. Nou moet er eigenlijk bewegen komen bij Afalai. Die krijgt wel de bal maar in de voeten. Die kan dan wegdraaien en de bal meegeven aan de spits. Robin van Persie, die op 20 meter van de goal staat, probeert weg te draaien. Dan even uit balans wordt gebracht. De bal kan houden, terug kan geven nu aan de mensen die pasen. Dat is Strooban in dit geval. Dan blijkt ook Van de Wiel te zijn meegekomen. En moet hij eigenlijk een voorzet geven. Wil hij zijn man nog uitspelen, Santos. Maar gaat de bal over de zijlijn en blijkt hij hem zelf het laatst te hebben geraakt zit voor de Brazilianen, halverwege de eigen helft aan de linkerkant van het veld. Santos gaat die inworp nemen. Kijkt even waar iemand staat die ook nog te bereiken is met de bal in de handen. Probeert hij nog steeds te kijken. Dat gaat erg lang duren nu. Nu gooit hij die bal dan uiteindelijk in de voeten van Neymar. Neymar is echt een mannetje. Is qua haardracht ook opvallend. Is een en een mannetje die heel erg probeert op te vallen, maar ook fantastisch schijnt te voetballen. Dus laten we verrassen. Misschien door hem. Nu aan de bal. Nijmarkt, de hoogte van de middellijn. Onmiddellijk ook uh, het gejuich in het stadion. Verwachtingspatroon voor het kleine mannetje. Thiago Silva. In het centrum speelt de bal naar uh, Lucio. En Lucio uh, kijkt dan waar hij de bal uh, in de diepte kwijt. Kan althans uh, in de lengteas. Maar die bal is erg diep en erg lang. En Tim Krul pakt hem heel makkelijk. Fijn voor een keeper om zo in het begin van de wedstrijd even wat bal op je te zien afkomen. Het uitrollen. De kaats terug naar de centrale verdedigers. Maar Thijssen en Heitinggaas was eigenlijk altijd. Stroomman aangespeeld. Even onder druk gezet. Wat opgejaagd door Lucas. De speler dus van Liverpool. Gaat de bal terug naar de keeper. En één keer trappen. Dat doet uh, Krul goed. En dan zou Robert komt er wel aan moeten gaan. Robert gaat het er wel aan, maar wordt dan door Santos tegen de vlakte geduwd. En dat levert dan van de middenlijn een vrij schop op voor het Nederlands elftal. Brazilië plooit dan wat terug. De wedstrijd heeft nog weinig vaart. Ja, wat mag je verwachten? Deze hitte, de eerste diepe bal nu wel naar Van Persie. Die wordt onderschept door de verdedigers van Brazilië. Via Lucio is het uitverdediger geblazen. En dan komt er een peer naar voren via Dani Alves. De rechtsback. daar moet dan Matthijs naartoe. Die doet dat wel. Die doet dat onder druk van de spits Fred. De bal gaat over de zijlijn. En Nederland mag gooien. Nederland uh, gooit. Uh... De scheidsrechter staat nu even te gebaren, wat er aan de hand is. Bal wordt in ieder geval ingegooid. Duwtje in de rug van uh, Avalai wordt niet bestraft. Balbezit uh, blijft voor uh, Brazilië. Brazilië met uh, Eleno, uh, dan naar Santos. Santos uh, met voorzicht. De enigszins teruglopende uh, Robben. Bal uh, nu uh, in het centrum wordt weggewerkt door het Nederlands helftal. En dan uh, goed uitverdeld. Hetztekend gedaan door Strootman, die de bal meegeeft uh, aan Avalai. Aan de linkerkant gaat uh, Kuit. Kuit kan nu aangespeeld worden. Heeft Daniel Vest voor zich. Kuit draait de bal even naar binnen. Geeft de bal weer naar Avalai. Avalai. Goede bal naar Strootman. Strootman ook goed doorgespeeld naar Nadia de Jong. Nu ligt er wat ruimte misschien aan de rechterkant. Daar wordt ook gezien dat Van der Wiel meekomt. Van der Wiel is mee vanaf de rechterzijde. Daar melden zich nu twee mensen in dat straftopp Maar die worden niet aangespeeld. Van der Wiel geeft een bal. Die wat een beetje kort is voor de Jong. Die verlengt het toch nog net als Strootman. Nederlandse al drukt nu Brazilië terug op de eigen helft. En met een soort omsingeling nu aan de linkerkant kuit. Die een voorzet geeft. Van Persie wil naar de bal. Maar Van Persie ziet de bal over zich heen zeilen. Kan er niet bij komen. Net een decimeter te hoog. Onder druk ook nog van Thiago Silva. Een van de twee centrale verdedigers dus. En zo krijgt Brazilië de bal weer terug. Mogelijkheden zijn er eigenlijk in deze wedstrijd in de beginfase nog niet geweest. De Brazilianen hebben opnieuw de bal via Lucas. En aan de rechterkant duikt dan Elano op. En die verstuurt een diepe baas naar Neymar. Daar is hij dan. Maar de bal wordt weggekopt door Gregory van der Wiel. Opgevangen door Robben die mee verdedigt. En in het mee verdedigen halfweg zijn eigen helft een schot krijgt van Ramirez. De scheidsrechter zegt kan wel wat kalmer. Robben zal zeggen dat ben ik hardgrondig met je eens. Vrij schot voor het zelf elftal inmiddels genomen. Balbezit voor het tot de hoogte van de middellijn. Avalai, Avalai aan de bal. Had net al een goede opening richting van Persi. Die draait nu goed weg en open naar de linkerkant van het veld. Het is echt een man geworden. Met heel veel zelfvertrouwen Avalai. Maar dat wil je ook als je iedere dag kan en mag trainen. Met mensen ook Xavi, Iniesta en Messi. Winnaar van de Champions League. Nu met Kuit wordt een beetje opgejaagd. Verder doorjagen van Fred. Maar dan gaat die bal verder terug ook. En uiteindelijk wordt hij naar voren gepeerd door Krul. Opgevangen door Thiago Silva. Balbezit. Voor de De Brazilianen. Brazilianen nu met, uh, aan de linkerkant de ruimte met Santos. Neymar is helemaal aan de linkerkant van het veld. Speelt de bal richting uh, Neymar. Neymar. Dankjewel. Kijk, hoor, hoor, hoor hoe populair het mannetje al is. Ne Neymar speelt de bal uh, op de punt van het 16 meter gebied. Gevaarlijk voor Nederland zelf een korte combinatie. Weggewerkt door Oranje. Maar het wordt goed weggewerkt, opgejaagd uh, van de wiel. Speelt de bal uh, niet richting Krul. Durft hij niet. Speelt hem nu wel richting Krul. De Krul knalt die bal naar voren. Opgevangen uh, door de Brazilianen. Ja, Ramirez, omdat die bal van Krul eigenlijk niet lekker is. Die bal komt uh, niet verder dan een meter van de grond. Het is niet paniekerig, maar het lag er een klein beetje tegenaan. Zo krijgt Brazilië de kans om uh, post te vatten. En vrij definitief nu op de Nederlandse helft. Wat de bal dan van voet tot voet gaat, dat kun je ze dan wel eens uh, overlaten. Elano, ook Daniel Alves mee. Dan wordt er wordt een overtreding gemaakt. Dan komt er een vrije schop aan. Die vrije schop die is uh, genomen. Zometeen door Robinho, nou die loopt er nu weer bij weg, een van de mensen die daar dan voorin moet gaan spelen. Daniel Alves heeft zich nu met de bal gemeld, ook Elano komt er nu bij kijken. Fred mee naar voren, ook Lucio en Teuaco Silva komen nu mee. Dat betekent dat Krult wellicht voor het eerst nu druk gaat krijgen in het eigen strafschopgebied, Waar het zelf al zich nu met uitzondering van Robben in gaat terugtrekken. gevaarlijk in die openingfase de Brazilianen die proberen Nederland inderdaad in het 16 meter gebied weg te drukken. Vrijtrap die trap gaat nu komen. Een paar grote jongens van achteruit meegekomen om te kijken wat er kan gaan gebeuren. In Nederland zal het een en ander moeten gaan uitblokken. De staat er even bij. Zij staat aan Maria: zegt dat er niet geduwd en getrokken mag worden. Wordt nu even vermanend gesproken, zowel naar verdedigers als aanvallers. Komt dan die vrije trap? Wordt voorgegeven, is kort. wordt weggewerkt. Op de rand van de 16 meter gebied door Strootman. Via Robben leek Affola in balbezit te kunnen komen. Lukt niet. Hadje de Jong kan er ook niet bij komen. Dan. Aan de rechterkant van het veld. Robinho en Fred kunnen er niet bij komen. Dat doet uh, heel goed Avelay. Avelay met uh, de bal. Uh, die is iets te hard voor Robben. En is ook net niet te belopen door Van Persie. Maar wel dicht te lopen. Het gaat uiteindelijk uh, door uh, Thiago Silva en door Santos. Santos die de bal geeft nu naar Neymar. Neymar, toogt van de middenlijn En dan richting Santos. Ja, het begint allemaal alweer met een hakje van Strootman. Dat vind ik dan wel grappig om te zien. Dat als hij dat zelfs al doet en kan in zijn eerste basisplaats. Dan uh, kan het Nederlands elftal toch echt een hele... Een vrolijke toekomst tegemoet zien. Dat kan een goede ploeg worden. Ja, ze kunnen heel <laughs> eind komen, denk ik. Ja. Alves en uh, aan de rechterkant van het veld de bal bezit voor dat de Brazilianen. Voor Robinho. En de vlag omhoog voor buitenspel. Waar Elano na die combinatie met Robinho het gat. En wilde de Pasers net de laat kwam. Pieters gaat de vrij schot nemen. Nou, verlaat het over naar Strootman. die dat dan ook maar rustig doet. En zegt, ja, ik sta er nou toch. Laat zich er ook niet gek maken. Blijkt en heeft zich dat Wisman in Zeist. Want daar stond hij dus al wat langer op het eisje. Vrij snel en makkelijk. Aangepast aan het niveau dat gevraagd is op trainingen van het Nederlands elftal. Van de wiel aan de andere kant schuift de bal mee met de Jong. De Jong op Van Persie die springt. Wil de bal aannemen maar laat hem onder zijn voeten doorschuiven. Brazilianen verdedigers zwak uit. Lucio is de bal kwijt en dan kan Kuit komen. En is daar ook voor het Nederlands elftal Van Persie mee. Daar moet de bal naartoe. Daar gaat de bal naartoe maar is net te hard. Bovendien wordt hem daar de voet dwars gezet door de Braziliaanse verdedigers. De bal gaat over de achterlijn en Julio Cesar. Gaat een doeltrap nemen. Ja, je noemde net Strootman. Die had, was, had net ook weer een goede beweging. Die uh, start als een coole kikker werkelijk. Uh, ik kan me voorstellen dat als je tegen Brazilië mag spelen. Inderdaad met je eerste basisplaats. Dat je zoiets hebt van. Wauw, daar heb ik nog shirtjes uh, van proberen te kopen. Of daar heb ik posters van boven de wedgang. Van Braziliaanse spelers. Het Nederlands Elftal oogt in die openingsfase gewoon rustig. En uh, heeft balbezit via Nigel de Jong naar Mathijsen. Uh, Mathijsen. Mathijs, uh, die uh, kandidaat zou zijn om naar Ajax te gaan zodra Vertongen weg zou gaan. Omdat uh, HSV Broema ze willen hebben in plaats van uh, Matthijsen. Arnees heeft dat duidelijk gemaakt. de nieuwe technisch directeur van de ploeg in Hamburg. Balbezit nu voor Krul die de bal even teruggespeeld heeft gekregen. Opgejaagd door Fred knalt hij de bal naar voren met zijn linker. Komt terecht bij Kuit en Daniel Ves. Daniel Ves kan het kopduel winnen. Elano kan er dan eerder bij komen dan Strootman. Gooit het lichaam er ook goed in. En dan is de opening via de middenkant via, midde via Lucas. Nee, maar opent goed aan de rechterkant van het spel. Daniel Ves. Daniel Ves gaat er vrij makkelijk van de bal gezet worden. En dan doet Strootman ook dat weer goed. Want die knalt de bal keihard tegen Elano aan. Terwijl er een overtreding zou zijn gemaakt op Daniel Ves, wordt er een beetje geappaleerd van de kant. Maar Daniel Ves heeft een heel belangrijk voordeel dat hij snel is. Maar hij heeft ook een heel belangrijk nadeel dat hij vaak oogkleppen heeft. En hij liep eigenlijk zelf tegen een tegenstander aan. Nederland kan gewoon gaan ingooien. Alves weer op de been. En het balbezit is er voor Pieters. Pieters gooit hem richting Avalai. Avalai draait de verkeerde kant op. Ja, dat, dat werd doorzien ook. Nederland raakt de bal daardoor kwijt. Fred neemt over en Neymar gaat hoogstaanlijk voor het eerste schot. Nee, geeft de bal binnenkant. Oh, snel is het niet hoor. Het wordt afgeplakt, maar naar mijn idee is het geen buitenspel. We zitten er iets getekend bij, we hebben ook geen monitor. Maar ik dacht dat er in het centrum van de Nederlandse Defensie, in de persoon van Heitinga, nog iemand bleef hangen. In ieder geval was dat wel typisch zo'n Braziliaanse combinatie. Even snel tak-tak en opeens ligt die bal erin. Alleen hij telt niet. Nederland en Brazilië nog steeds op 0-0. Ik denk wel dat het een uh, teken is voor Ibrahim Afellay om dit soort fratsen dus niet meer uit te halen, want zijn balverlies zorgde voor dit moment. En dat was toch wat laconiek. Het was pingelen daar waar het eigenlijk niet kon. En dat hoort hij toch uh, hij, niet hij, te doen. Hij draaide de verkeerde kant op. Ja, maar ja, hij doet dat toch te vaak, want hij had ook gewoon meteen kunnen kaatsen of passen. Ja. Dan was de bal alweer weer lang weg geweest en dat gebeurt hem echt iedere wedstrijd een paar keer en dat moet er toch een keer uit. Bij Barcelona heeft hij natuurlijk het voordeel dat hij dan op een positie speelt waar het nog niet zo uh, onzettend kwetsbaar is. Ja, dat van een halve linie wat je tegenwoordig wil. Goed. Pieters aan de bal. En Pieters trootde van de middenlijn met de bal voor het Nederlands elftal. Afvalaai wil hem wel. Afvalaai krijgt hem. nu. Draait nu wel goed open. Dan kan de bal dan breed meegeven aan Strootman. Strootman. Of Van Persie is dat natuurlijk die zich een linietje heeft laten zakken. Nu krijgt Strootman de bal weer terug. Van Pieters trootde van de middenlijn. En opentien naar de andere kant. Van het... Oei. Zwakke bal. Ingeleverd bij Nijmar. Die de nieuwe Pele wordt genoemd, de nieuwe Garincha, de nieuwe Ronaldo. Kies uw favoriet, die stuurt dan Ramirez weg, krijgt de bal terug. Neymar, dat wil hij schieten, maar dan wordt er uitverdedigd door Neon Zeltal via Strootman. Die dat dan goed doet en zijn fout herstelt door de bal weer weg te trappen. Voorlopig is er één ploeg die voetbalt en dat, uh, dat is de ploeg van Brazilië. Elano schiet maar van grote afstand, een meter of 25. Misschien nog wel iets meer ruim naast de doel van Tim Krul. Maar Nederland Nederlands elftal heeft op dit moment nog problemen met het vastzetten van de Brazilianen. En er komen te veel spelers met hun rug naar de tegenstander te staan. Waardoor je kwetsbaar bent. Waardoor je helemaal meteen iemand op je hebt. En Nederland zal moeten proberen in ieder geval in de laatste linie. Die linie van 3-plus van Persie. Om wat meer open te komen te staan om een voortzetting te kunnen krijgen. Tim Krul gaat de bal naar voren trappen. En doet dat een behoorlijk stuk. ...komt terecht op de helft van Basidië... ...waar Alves op het juiste moment een duwtje geeft in de rug van Kuit... ...is niet gezien door de scheidsrechter via het hoofd van Kuit de bal over de zijlijn... ...en Alves kan gaan inwerpen. Doet dat uh, richting uh, de Elano, die raakt de bal kwijt. Avelay zet er goed bij, krijgt de bal ook goed terug van Robben. Aan de linkerkant uh, is er wat ruimte, maar Avelay raakt hem ook simpel kwijt. Weer, hè? Hij blijft dan ook uh, een beetje dom staan, moet ik zeggen... ...terwijl uh, Neymar aan de andere kant uh, bij het spel staat. Maar Avelay raakt de bal kwijt en dat heeft hij wel vaker. Dan maakt hij zo'n beweging van shit... Maar het is denk ik belangrijker om te proberen weer aan de bal te komen. Dat gunt Nigel de jongen nu. Bal nu aan de linkerkant van het veld. Vijf meter over de middellijn met Kuit. Kuit, slechte bal. Lucio doorziet de paas die eventueel Van Persie had moeten bereiken. En Lucio opent naar de linkerkant van het veld naar Santos. Het eerste kwartiertje is er toch wat meer dreiging van de Brazilianen dus gekomen. Is het Nederlands ons elftal nog niet zoveel. In de Meltenbrokkel gehad aan de andere kant van het veld. Daar komen ze weer. Daniel Alves mee. Daniel Alves mee. Pieters mee terug. En Pieters mee terug blijkt dan de belangrijkste zin van die twee. De bal over de zijlijn. Ingooi voor Brazilië. Daniel Alves op zoek naar Robinho. Die krijgt de bal en kaats hem dan terug. Opnieuw Robinho. En aan de rechterkant weer Daniel Alves. Robinho weer. Korte combinatie. Zo schieten ze een paar metertjes op. Gaat de bal terug naar Robinho. Robinho, Daniel Alves weer gezocht. Dit keer wordt dat doorzien door de Nederlandse verdedigers en kan Oranje uitbreken met de diepe bal Van Persie. Die dan eigenlijk kinderlijk eenvoudig door Thiago Silva weer van de bal wordt gezet. En dan blijkt het dat er ook aan de linkerkant bij Santos, de linksback, wat ruimte ontstaat om te komen. Zoeken naar Neymar. Daar komt hij weer. Neymar. Steekballetje traf het gebied in, weggerampt door Heitinga. En daarmee probleem toch in ieder geval voor even opgelost. Ja, maar Nederland uh, krijgt eigenlijk pas balbezit uh, in uh, de laatste lijn. En dan moet je er zo ontzettend oppassen. Want uh, tot nu toe zijn er nog geen intercepties geweest op het middenveld. En dan uh, Brazilië dat uh, de toon aangeeft, heel duidelijk. Overigens komt de schaduw wat meer over het veld te staan. Met name in het doelgebied van de Brazilianen. Alleen zijn we daar nog niet geweest. Balbezit nu aan de linkerkant van het veld. Waar uh, de opzet uh, komt uh, nu ter hoogte van de middellijn. Waar uh, Lucio, de captain, de bal krijgt. En uiteindelijk het balbezit is ter hoogte van de middellijn. Uh, weer voor Elano. Elano. Elano uh, op... Uh, de, uh, even kijken. Robinho. Robinho met uh, Strootman voor zich. Speelt de bal dan naar Daniel Ves. Maar Nederland loopt een beetje achter de feiten aan. Niet dat uh, Brazilië waanzinnig gevaarlijk is. Maar het totale balbezit is uh, volgens mij op dit moment 80-20. En opnieuw Brazilië via Ramirez, middenvelder van Chelsea, want uh, dat geldt ook voor de man die nu aan de bal komt. Elano, het leeuwdeel van de spelers, zal toch zijn brood verdienen in de competities in Europa. Aan de rechterkant van het veld nu Robinho weer, ook hem kennen we natuurlijk van de Europese velden. En dan komt Lucas de bal eens halen, die bedoelde ik eigenlijk net, want die speelt bij Liverpool. Rustig nu, kijken, maar dan te rustig, onderschepping van het Nederlands elftal met Affelay en de Jong. De Jong wil de bal in één keer weer, zeg maar, tegendraads wegkaatsen daar waar hij hem van Affelay vandaan krijgt. Die loopt dan op zijn beurt naar rechts, de bal moet eigenlijk terug naar links, naar Strootman, dat lukt wel. Maar duurt even met een boogje, Strootman opnieuw nu opgesloten door drie Goeie bal, ja, de goede beweging, simpel met de buitenkant van de linker. En dat kan je doen als je namelijk voordat die drie Brazilianen bij je staan al weet wat er gebeuren gaat. En niet alleen dat, dat je weet waar je of waar je medespelers aan speelbaar zullen zijn straks. En dat is nou precies wat Strootman goed ziet zit voor Avalaier die veel vrijheid krijgt op het middenveld. De stratege ook moet zijn, en de lijnen moet uitzetten. Nu uh, is de jong meegekomen van Persie. Halverwege de helft van Brazilië. Van Persie met Thiago Silva speelt de bal even terug richting de jong. De jong uh, Avelaie, dat is een eerste goede aanval lijkt het van Nederland zelf tot te worden. Met Kuit die de bal voorgeeft en dat wordt uh, Julio Cesar die de bal makkelijk kan pakken. Voordat uh, er enige gevaar is, Neymar is aangegooid. Uh, van de Wiel maakt een overtreding en uh, uiteindelijk krijgt uh, Brazilië een vrije trap. Het gebeurt allemaal halverwege de helft van Brazilië. Neymar, fel op de uitgezeten door Van der Wiel. En de terechte vrije trap. De bal bezit nu weer voor de Brazilianen. De hoogte van de eigen middencirkel. Die kant in ieder geval Ramirez. En nu de bal via Lucas naar de rechterkant van het veld. Waar misschien wat ruimte is. Pieters laat enige ruimte aan Elano. Die de bal voorgeeft. En die bal gaat voor iedereen en alles langs. Moet alleen Van der Wiel oppassen. Die zit er helemaal naast. En dan is het uiteindelijk het herstel van Van der Wiel. Dat ervoor kan zorgen dat we de eerste corner in deze wedstrijd uh, op naam van Brazilië mogen zetten. Van der Wiel uh, zat er totaal naast. maar leek uh, de bal in te gaan schieten. Weliswaar uit de moeilijke hoek. Maar Van der Wiel kan zich herstellen. Zag er inderdaad niet uh, heel sterk uit van de rechte vleugelverdediger Als je het nou eentje moet aanwijzen hier op het veld die een ongelooflijk zware langs en lang seizoen achter de rug heeft. Dan is hij het. Maar... Ja, twee seizoen eigenlijk. Ja, precies. Want uh, zijn vakantie was geloof ik... Uh... Ja, zoiets. Ja. Een paar dagen. En toen mocht hij weer tegen Paul Paw voetballen. Hoe voor de Brazilianen. Krul komt. Krul komt, maar wordt gered bij de eerste paal omdat de bal weg wordt gekopt. Brazilianen vangen opnieuw op. Ramirez de van de middenlijn. Breed kan. Maar Lucas, maar de bal gaat meteen weer diep. En zou dan vanaf de linkerkant kant een nieuwe voorzet moeten gaan opleveren. Het is Nijmar, wil langs zijn tegenstander. Dat lukt niet. Bal opgevangen opnieuw door de Brazilianen. aan de overkant van het veld. Nederland zet daar velddruk. ...zoals de bal over de zijlijn gaat. Maar het mag duidelijk zijn dat in het eerste kwart zeg maar, van deze wedstrijd... ...het Nederlands Elftal eigenlijk vooral achteruit loopt. Of achteruit moet lopen. Omdat de Brazilianen Oranje wat terugduwen op de eigen helft... ...waar het Nederlands Elftal nauwelijks nog vanaf komt. De opvallendste man bij Oranje tot nu toe is Strootman... ...die eigenlijk nog niet fout heeft gedaan. Nu kijken we wat de Brazilianen kunnen. Waar uh, doorgejaagd wordt. En waar uh, Matthijssen. bij de cornerflag probeert Robinho van de bal af te krijgen. Maar Robillo uh, kan zomaar doorlopen. Komt daar dan de mogelijkheid. En uh, appelleert men voor een penalty om dat Fred. Pasgehouden nou zijn door Heitiger. hij zegt tegen Fred, dat moet je niet meer doen. Speelt tegenwoordig overigens bij Fluminense. Deze Fred die een lange carrière al heeft in Europese landen. Bij Charter Doniette speelde. En onder meer ook bij Olympique Lyonnais. Waar op dit moment de naam van Michel Prudhomme rondzinkt als de nieuwe coach. Balbezit... De hoogte van de eigen stafsroepgebied, uh, Matthijs speelt naar Pieters. Pieters naar Avalaai, Avalaai man in de rug, uh, in dit geval Lucas. Speelt de bal even terug naar Pieters. Maar uh, De bal uh, wordt uh, te langzaam gespeeld. Nou, de Jong zegt uh, sneller, sneller. En dan uh, balbezit uh, voor... Uh, wat is er aan de hand? Uh, er wordt er iets geroepen, maar ga jij maar even door. De, wil de, bal heel graag, uh, de Jong wil de bal heel graag meenemen in de loop. Ja, dat is wat maar dat dat, uh, op de niet... tribune, omdat ja. Romario op de tribune is gekomen. Maar ah, wij kijken kijk. naar het spel. Ga maar door. Aan de rechterkant van het veld. balbezit voor uh, Robinho. Die naar binnen loopt. En dan ziet dat er eigenlijk niemand voor de goal staat. Dus even wachten. En nog even wachten. En dan komt de steun. Daniel Alves. 35 meter van het doel. Dreigt te schieten. Doet dat niet. Geeft de bal vervolgens weer breed mee. Aan Elano. Die dan het lijntjes moet uitzetten. Ramirez aangespeeld. En dan Neymar weer aan de linkerkant van het veld. Ramirez doorgelopen. Moet van hem een voorzet komen. Staat bijna bij de achterlijn nu. Een dubbele schaar. Trapt er eentje in? Nou, nee. Bal gaat over de zijlijn. Ingooit voor Brazilië. Strootman die eigenlijk ja. overal te vinden is. En ook nu wel moet meelopen met zijn man. Blijkbaar zijn dat. afspraken. Ondertussen ga ik even kijken of ik Romario al zie Dat lukt niet. Op het veld zie Heiting ik nog uh, steeds mensen. Fred worden even bestraffend toegesproken. Want die zijn nog met elkaar aan het hakken takken. Omdat uh, Fred dus uh, een zwalbe uh, zou hebben gemaakt. Heitinga gaat daar uh, tegen ageerde. En dat er nog even door. Bal inmiddels ingegooid Bas. Het zal ze leren. 0-0 uh, de stand na een... Uh, Minuut of 25, voetbal hier. Balbezit voor. Oh, mooi hakje zeg, van, van Persie. Uitbraak voor Oranje. Kan nu met Robben. Als er veel mensen van het Nederlands zelf al in beweging zijn. Ook Affalaay komt mee. En aan de linkerkant is Kuit aan speel speelbaar. Dan gaat nu de bal naartoe van de rand van het strafhofgebied. Kuit draait naar binnen. En wat moet je nu nog doen? de voorzet geven van Persie met het hoofd. Die komt er voor de voeten van Affalaay. Komt hij? Nee! De redding van Julio César. Op een uh, inzet van Affalaay. Wat een wereldaanval. Die het gevolg is van een klasse aanval. Maar als je zo vrij voor de keeper staat, dan moet hij er eigenlijk in. Ibrahim Avelay, maar Julius Caesar, dat mag je dan zeggen als verdediging, geldt toch nog altijd als een van de beste keepers ter wereld. Hoek was niet al te makkelijk hoor, alleen hij mist dan toch nog dat hij echt hard schiet. Hij wil hem drukken met zijn binnenkant van zijn rechter, maar het was een waanzinnig mooie aanval. Ja, maar dat wil je ook als je mensen als Kuit, Avelay, van Persie en Robben hebt, dan heb je misschien wel de beste aanval ter wereld zo'n beetje. En dan heb je nog wat achter de hand wat geblesseerd in Nederland is. Schitterende aanval, Nederland echte vrije trap mee ter hoogte van de middellijn en Strootman kreeg even een duwtje in de rug, balbezit nu voor Oranje aangespeeld is Strootman en dat merk je dan ook inmiddels aan het elftal van Strootman kunnen we lekker aanspelen, zit goed in de wedstrijd Nigel de Jong ter hoogte van de middellijn speelt de bal naar de linkerkant naar Pieters Pieters naar Nigel de Jong Nigel de Jong naar Avalar die echt heel veel vrijheid heeft, bal nu niet goed doorgeeft speelt de bal op het lichaam van Thiago Silva en dan Ramirez Opening uh, aan de rechterkant van het veld, Daniel Vest, Daniel Vest terwijl Robillo de bal uh, is uh, komen halen. Aan de rechterkant van het veld, Robillo gaat uh, om de kuit heen, uh, maakt wat meters, Publiek vindt dat prachtig. Bal binnen doorgetikt, dan moet Krul komen voordat Fred gevaarlijk kan worden en doet dat uitstekend. Ook voor Krul geld, uh, wat vond ik trouwens ook voor Sillesse geldt, de doelman van NEC die op de bank zit, is dat ze zich uh, ondanks een jonge leeftijd en geringe ervaring toch vrij snel ook aanpassen aan de mensen rondom dat elftal natuurlijk het is leuk als je daar binnenkomt en je kent veel gezichten van Jong Oranje want ook Luc de Jong bijvoorbeeld en Wijnaldum zijn hier terwijl Avelaay nu weg wordt gestuurd aan de linkerkant van het veld Avelaay is die Lucio de baas nou bijna maar Lucio herstelt dat te nauwe nood en doet het dan op basis van kracht en een lang been dat net uitgeschoven op tijd ter plaatse is om de bal van de voeten van Avelaay weg te tikken maar de keepers dus scoren een dikke voldoende er was nog wel wat twijfel ook bij de bondscoaches, zo vertelde hij gisteren. Of er nou uh, Krul moest keepen of toch misschien een van die andere twee. En uiteindelijk kiest hij voor Krul. Dat is geen verrassing, want dat zat er wel in, de keeper van Jong Oranje. Maar het feit dat er toch lichte twijfel was, betekent dat de anderen het ook goed hebben gedaan. Balbe zit voor Alves naar Thiago Silva. Overigens had het over die training met de keepers. Maar het viel mij ook op dat Wijnaldum meteen uh, het niveau oppikte van de training. Dat was ontzettend leuk om te zien. Ramirez speelt de bal naar Lucio, is nu ter hoogte van de middellijn. Lucio uh, kijkt en speelt de bal uh, dan uh, in het centrum, waar de bal van Fred te hard wordt gespeeld in de voeten van Ramirez. Althans, dat probeerde hij, maar die bal ketst van de voeten van Ramirez af. Maar wat je nu voor het eerst ziet na ruim een half uur in deze wedstrijd, of ja, zeg maar een half uur in deze wedstrijd, met die stand van 0-0, is dat Nederland het begint op te pakken. En dat men zoiets heeft van, ja prima, mooie shirts, leuke spelers, maar wij zijn absoluut niet van plan om hier met de nederlaag van het veld te stappen. En Nederland heeft natuurlijk met die aanval die uiteindelijk net niet werd afgerond door Avalai, ...wel een visitekaartje afgegeven waardoor de Brazilianen weten van geen ruimte geven want dan gaat het mis. Kuit krijgt die bal van Krul niet onder controle. Van Persie staat in buitenspelpositie en uh, gaat daardoor ook niet te veel door waardoor de Brazilianen kunnen uitverdedigen. Enigszins opjagen van Avalai is het genoeg voor om de bal via Julio Cesar dan naar Santos te plaatsen. Dan krijgt die bal dan in de felle zon maar wel op de borst onder controle. En uh, speelt hem nu even terug naar Elano. Elano uh, met de balbezit. Speelt bij Santos, die Elano. Even naar Thiago Silva. Thiago Silva gebaard. Dan, ik heb geen idee naar wie. Ramirez weer terug naar Thiago Silva. Die zal er niet echt blij mee zijn. Want die weet het nog steeds niet. Terwijl Robinho nu ter hand van de middellijn de bal uh, aan de voeten heeft gekregen. Robinho met uh, kuit bij zich. Robinho speelt hij wel slecht. Hij niet komt er eerder bij dan Fred erbij kan komen Avalai, tussen twee mensen in, draait daar goed uit, krijgt de vrije trap mee Ja, natuurlijk. na het vasthouden van zijn teamgenoot Alves is het balbezit voor het Nederlands elftal drie meter over de middenlijn maar zoals gezegd Nederland komt steeds beter in de wedstrijd en de druk lijkt van de keten en dat is goed nieuws terwijl nu de bal richting de middellijntrap daar waar de vrije schop genomen moet gaan worden de laatste keer dat het Nederlands elftal hier een oefenwedstrijd speelde in Brazilië in 1999, ook hier trouwens in Guayana werd het een uh, veldslag. Uiteindelijk verloor het Nederlands Elftal met 3-1. Nadat het een paar dagen eerder in Salvador ook al had geoefend tegen Brazilië. Toen werd het 2-2. Maar die wedstrijd hier in Goiânia, De meeste mensen die hier zitten weten dat misschien nog wel. Leverde vijf rode kaarten op. Vijf. Twee voor Brazilië, drie voor Nederland. Dus dat was wat. Wie weet wat vandaag nog in het vat zit. Nou ja, nee, dit Nederlands Elftal zal dat niet doen. Zelfs Van Persie nu probeert bij een bal te komen. Maar echt op kracht door Thiago Silva van de bal wordt gebeukt. De ene schouder tegen de ander. Maar dan blijkt dat de ene schouder toch wat meer gewicht met zich meebrengt dan de andere En de bal rolt over de achterlijn. Doeltrap voor het Braziliaanse elftal. De bal bezit weer voor Elano. Elano Robinho. Robinho, 5 meter over de middellijn. Met Pieter speelt de bal terug naar Elano. Elano heeft de Nuitje de Jong bij zich. Nuitje de Jong doet het uitstekend. Zet hem uitstekend van de bal. Prima gedaan. Nuitje de Jong, balbezit en Verlaai. Averlaai, Kuit. Nu moet er over naar de rechterkant worden gespeeld. Kuit wacht daar enigszins mee. Doet dat goed. Heeft de bal naar Van de Wiel. Van de Wiel kan erbij komen. Krijgt een knal van Santos en een vrije trap mee. Vervelende overtreding is dat van Santos. Op het moment dat Van der Wiel doorgaat zet hij er echt eventjes op zijn Zuid-Amerikaans. knalde de voet in waardoor je als je pech hebt veel zwaarder gebaseerd zou kunnen zijn dan Van der Wiel die op dit moment even een beetje trekken bent. ziet dat de bal alweer in bezit is van het Nederlands elftal Strootman. Strootman richting Avalai, Avalai, Strootman loopt uit de dekking, dat doet Pieters ook. En die is inmiddels halverwege de helft van Brassie. Die raakt de bal simpel kwijt. Alves dan verdedigt uit, uh, moet daar Nigel de Jong bij komen voordat Robinho aan de bal komt? Dat lukt niet, Robinho gebruikt het lichaam goed om Pieters van zich af te zetten. Twee man nu uh, met Robinho, Robinho dan een eerste zorgdraag dat Pieters van de bal af wordt gezet. Neymar, Neymar richting 16 meter gebied, Neymar en die schiet mis. Behoorlijk ruim. Schiet hij zelfs naast. Deze speler die na het wereldkampioenschap zijn debuut mocht maken bij de nationale ploeg. debuteerde trouwens al bij zijn club Santos toen hij net 17 geworden was. Een uh, natuurtalent kortom. En uh, daar zullen we nog veel van horen. Want we vertelden al, hij wordt hier de nieuwe Pele, de nieuwe Garintia, de nieuwe alles genoemd. En hij is razend populair. Niet alleen omdat hij goed is, maar ook omdat hij zijn contract bij Santos verlengd heeft tot 2015. En niet zoals veel jonge spelers al heel vroeg naar Europa vlucht. En dat vindt men een sympathieke gedachte. hier. er wordt hier al uh, aanmerkelijk meer betaald in Brazilië dan ja, in het zeker, verleden, zeker, zeker, zeker. Dat, uh, Ja, zeker, zeker, zeker. kan je hier ook goed uh, geld verdienen. We spraken nog wat mensen ook over het uh, aanbod dat Zeedorf gehad heeft om hier te komen voetballen. En toen zeiden we, nou ja, vindt Zeedorf dat interessant? En toen riep die man ook van nou, dat zou nog wel eens mee kunnen vallen. Want om geld zitten ze hier zeker niet verlegen. Maar het is natuurlijk wel sympathiek, dat begrijp ik, dat je volk zegt. Hij is hier in ieder geval nog te bewonderen. Zeker. En uh, ja, Ganso bijvoorbeeld, ook een groot talent. Die gaat wel naar Italië, dus daar hebben ze er wat minder mee op. Balbezit voor Nederland. Dat er snel tussen zit. Uh, nu laat Strootman zich twee keer achter elkaar eigenlijk het vlees van het brood eten. Maar aangezien de Braziliërs er ook niks mee doen, is het balbezit voor Krul. En kan Nederland zich weer gaan hergroeperen? Het doet dat via Pieters. Krul gooit de bal naar Pieters, die daar niet echt heel erg blij mee is. Want kuit. Wordt daardoor in de problemen gebracht. Kuit raakt de bal kwijt aan Alves. Kuyt verdedigt goed mee. Alves van de bal gezet. Lucas dan richting Robinho. Kuit en Robinho was het duel dat er gewonnen wordt. door Robinho mogelijkheid nu. Maar die bal wordt niet binnengehouden. Leek al over de achterlijn te zijn. Is ook over de achterlijn geweest. Op het moment dat Lucas de bal tegen het lichaam aanspeelt van Nigel de Jong. Balbezit voor Tim Krul. En zoals gezegd, de schaduw komt steeds meer over het veld te hangen. Dat is niet vervelend voor de spelers. Alhoewel bij die scheidslijn tussen zon en schaduw en een hoge bal, daar kan je dan wel eens op verkijken. Daar waar het licht en donker is. Maar daar is nu geen sprake van, want de bal gaat gewoon over de grond van de Jong richting Pieters. Pieters richting Kuit. Kuit aan de linkerkant van het veld. is dus ruimte. Avalai. Avalai met Lucio voor zich. Avalai moet sneller zijn dan Lucio. Speelt de bal. En naar Van Persie. Van Persie en dan een goed schot van Avalai. De redding is van Julio César. Nederland met de eerste corner, een goede aanval weer. En Nederland begint, ik zei het al eerder, beter in de wedstrijd te komen. Kansen te creëren is eigenlijk gevaarlijker dan Brazilië. Het is een mooie combinatie, zoals we dat wel eerder hebben gezien, tussen Van Persie en Afalai. Die elkaar toch keer op keer in het veld goed aanvoelen. Dat begon eigenlijk uh, in Seveld vorig jaar in voorbereiding op het wereldkampioenschap. En zet zich dan ook nu voort bij de aanval van Zoeven. Hoeschop komt in draait rij. trapt vanaf de linkerkant. Bal gekopt bijna door Rijder. Die gaat onderdoor. Er zal Stooma van afstand kunnen schieten. Maar lijkt hij wat te twijfelen. Draait hij om zijn as. Maar houdt hij dan wel overzicht om de bal naar Robben te geven. Robben vanaf de rechterkant. Robben draait naar binnen. Wordt oh, even vastgepakt, ja, maar vastgepakt. Maar daar wil de scheidsrechter niet van weten. Die een Braziliaanse strafschop Of in ieder geval het appel dan voor. Heeft weggewijfd een uh, minuut of wat geleden. En dat nu dan ook wat doet. Brazilië breekt uit. Wel op geen overtreding op Neymar. Gemaakt door, uh, wie is dat? Van de Wiel. Ja. En daar komt de eerste gele kaart van de wedstrijd aan. Dat uh, lijkt mij terecht. Dat Gregory van der Wiel hier een gele kaart voor krijgt. overtreding dus op Neymar. En zo gebeurt er in een paar minuten tijd toch het een en ander. Maar blijft toch de voornaamste conclusie. Dat het Nederlands Elftal uh, erin slaagt. Ook om de laatste 10 minuten om gevaarlijk te worden. Ja, Robben staat nog even te protesteren. Want die werd uh, inderdaad uh, even aangeraakt. Waardoor hij uit balans kwam net in het 16 meter gebied. En Van der Wiel denkt dan, nou ja, als het aan de ene kant mag, dan mag het aan de andere kant misschien nog een stukje harder ook. Nee, zegt de scheidsrechter Carlos Amaria uit Paraguay. Die geeft dus de eerste gele kaart in deze wedstrijd. En uh, wij horen nu vanuit Hilversum dat Robbe niet geraakt zou zijn. Nou ja, we hebben geen monitor. We zijn helemaal aangewezen op datgene wat we in ons oor horen. Dus wat dat betreft uh, moet Robbe ook dat niet doen wat Fred aan de andere kant deed namelijk een zwaluw maken. Een overtreding. Wordt er gemaakt uh, op, uh, nou, op Strootman. Die uh, wordt dan twee, drie keer geraakt. Dus hij verscheiden dat er na drie keer gaat fluiten. Vijf trap snel genomen. En uh, het balbezit, uh, overigens was het van Persie die geraakt werd. Is alweer voor het Nederlands elftal. Kuit, moet uh, aan de rechterkant van het veld. Uh, had hij van de wiel kunnen bereiken, maar men wil het risico niet nemen van de lange bal. Nu dan uh, komt de bal via de jong bij Robben. Nog weinig gezien in de wedstrijd met Ramirez voor zich. Robben Robbe om Ramirez heen. Aan de linkerkant is er ruimte bij Avalai. Ze wordt niet gedekt. Avalai kan misschien het 16-meter gebied binnengaan of doet hij dat met de bal in de voet. Robben kan de bal dan niet onder controle krijgen. Bal via Braziliaanse voet over de zijlijn. En Robben met de inworp op 8 meter van de achterlijn. Naar de linkerkant van het veld richting Avalaai. Nederland wordt dreigender. Nederland komt vaker met meer mensen op de helft van de Brazilianen. Strootbal. en ook De Jong meldt zich daar nu. En zo rolt de bal vooral daar rond. Dat komt de heren dan goed uit, omdat uh, die kant van het veld wat meer in het bezit gekomen is van de schaduw inmiddels. rolt van de middenlijn. Nu even kijken. Kan het naar Robben die even opduiken op de linkervleugel. Of is van de wiel die doorgelopen is aan de andere kant dan speelbaar. Dat kan wel, maar dat moet dan via Heiting gaan. Dat gebeurt via Heiting. Er is van de wiel halfwege de Braziliaanse helft. Van persie kiest positie. Kuit komt daar nu bij. Hij draait uh, nu naar binnen van de wiel. Geeft de steekbal op Kuit vanaf de rechterkant. Komt een voorzet van Kuit. Nee, want daar gaat ook de deur weer hard op slot. Want Brazilianen echt, het zijn. Ze hebben lichamen als beren. En Dat geldt ook voor deze Thiago Silva, die de deur heel makkelijk dichtgooit bij Kuit. Gewoon even de voorlopige boem, klaar. Santos in bal speelt wel naar Ramirez. Staat 15 meter voor de middenlijn. Aan de linkerkant wilde Neymar aangespeeld worden. En, uh, we kiezen dan toch voor de korte in richting Lucas. Lucas richting Santos. Allemaal nog steeds de hoogte van de middenlijn. Ploeg staat stil van Brazilië op dit moment. Dus uh, dan zal er iets uh, moeten gebeuren met uh, een uh, actie, bijvoorbeeld van Elano. Elano over de middellijn. Fred uh, staat uh, goed opgesteld, maar wordt niet gezien. Robinho dan aan de rechterkant van het veld. Heeft Pieters bij zich. Robinho met uh, een aantal lichaamsschijnbewegingen. Komt niet verder dan het speler naar de bal uh, naar Alves. Alves, uh, ja, iedereen begint nu ook een beetje de mod in het stadion. Want het Nederlands Elftal staat goed, maar je moet dan toch oppassen. Want men komt nu als Brazilië steeds dichter bij het doel van Nederland Nederlands Elftal. Bij de punt van de 16 meter gebied. Neymar, Neymar tussen twee man in. Ramirez uh, lokt het uh, mannetje weg, uh, de bal dan gegeven. Kan uh, Rubinho misschien wat doen, gaat de bal naar de rechterkant van het veld. Kan Elano de bal onder controle krijgen? Ja, komt de bal voor. En uiteindelijk gaat de bal via de voet van, uh, nee, van Matthijs uh, over de achterlijn. En dat is de tweede corner voor Brazilië. Thiago Silva komt uh, mee van achteruit om in de slotfase van de eerste helft... waar we bij 0-0 stand inmiddels zijn aangekomen. Deze Braziliaanse corner van een mooie slot te voorzien. Dat zal hij toch in ieder geval proberen. En het, uh, de bal zal dan door Elano getrapt worden. Het fluitje van de schijs klinkt. Elano trapt. Bal wordt weggekopt. Zonder reden probleem door Strootman. Moet hij verder worden verwerkt door Kuit. Die doet dat ook Komt de bal van de voeten van Robben Die hem dan in één keer meegeeft aan je twee van Nederland mee naar voren. Maar vijf van Brazilië meer terug. Afflei met een mooie schaar is er één kwijt. Robben loopt mee. Avalai volle snelheid nu. En dan is hij snel. Maar komen er ook mensen voor de goal. Kuit komt voor de goal. Kuit komt voor de goal en die kopt. Maar die heeft zoveel afgelegd, eigenlijk al dat hij die bal geen richting meer kan geven. Hij is al blij dat hij hier tegen zijn bolletje krijgt. En uiteindelijk komt er een kopbal die geen enkel probleem is voor Julio Cesar, Maar de snelheid van Affelay en het overzicht. En dus het doorzetten van Kuit, die er wel weer komt. was toch bijna gevaarlijk. Het is ook schrijnend om te zien hoe Alves volstrekt werd weggelopen door Affelay. Die gewoon versnelde met de bal aan de voet. Nu aan de andere kant de Brazilianen met Neymar en Ramirez. Ramirez toch van de middenlijn. Speelt de bal naar Elano. Heeft er enige ruimte voor zich. Strootman loopt van Ramirez weg. Of van Lucas weg. Begrijp niet waarom. Nu sluit het zich allemaal wat beter. Robinho gaat proberen de 1-2 combinatie op te zetten. Doet het met Alves. Wegwerken dan is van Matthijssen. Bal wordt over de zijneheid gespeeld. En de inworp halverwege de helft van Nederland aan de rechterkant van het veld. Is voor Brazilië met Elano. Elano terwijl Neymar zich aanbiedt. En Robinho is het balbezitter met Robinho. Met dan Lucas. Aan de linkerkant ligt er veel ruimte, wordt gezien door Lucas. Santos krijgt de bal op de borst, neemt de bal goed aan en heeft dan van de wiel voor zich bal naar Neymar gespeeld. Neymar laat zich even uit punt weg wegzakken. Ramirez kan dan misschien richting het 16 meter gaan en voor een schot gaan. Gaat voor een schot en het gaat net naast. Dat is een geweldige tetter van Ramirez, speler van Chelsea. En tot nu toe is de bal nog niet binnen de lijnen of binnen de palen geweest. Krul zat daar overigens goed bij. ...was verder niets aan de hand geweest en neemt ook alle rust in datgene wat de, de slotfase zal zijn van deze eerste helft. En als je het daarover hebt, Bas, is het een compliment voor de wedstrijd omdat het dan zo snel is omgegaan. Ja, nou zeker. Kijk, Krul heeft uh, niet zo gek veel te doen gehad. Dat is meestal ook al een teken aan de wand dat de doelman van het Nederlands elftal bij zijn uh, debuut hier in Guayana toch denkt... ...nou ja, er was er wel een uh, die achter me lag, maar toen was er al een voor buiten spel, kortom... Het gaat eigenlijk allemaal prima. Het begon wat moeizaam. Maar Nederland is toch op stoom gekomen. Nu een combinatie met Robben en Van Persie mislukt. Net daar kan Lucio uitverdedigen voor Brazilië. Maar hij is de bal onmiddellijk weer prooi voor Strootman. Strootman Kuit op het middenveld. Meegegeven aan de Jong. In de middencirkel. Aan de rechterkant van Persie. Oranje komt makkelijker. Oranje gaat makkelijker voetballen. Van Persie 20 meter van het doel. Even dreigen om te schieten. Dat toch inhouden. En dan de steun roepen van Robben. Dan komen de mensen overeen van achteruit. Robben, Robben, Robben. Nog altijd met die bal aan de voet. En aan de overkant staat Kuit te zeggen: Kom maar hier met die bal. Want ik heb wat ruimte. Maar de bal gaat naar Afolai. Afolai naar Van der Wiel. Nederland probeert uh, Brazilië klem te zetten op eigen 16 meter gebied. Maar het is daar heel erg beperkt wat ruimte betreft met Strootman. Strootman naar Robben. En mensen vinden het niet leuk op de tribune. Wij vinden het ontzettend leuk dat Kuyt in balbezit is. Met Robben. Robben met uh, Lucas voor zich. Even naar Kuit terug. Nederland houdt balbezit maar kan uh, nog uh, geen druk zetten verder naar voren. Strootman speelt de bal even verder terug richting Matthijsen. En Matthijsen moet hem richting Krul geven. Die wordt opgejaagd door Fred. Krul schopt aan de bal naar de hoogte van de middenlijn. En dan moet Robben een kopduel aangaan. Wat hij niet kan winnen. Maar Lucas speelt de bal in de voeten van Arjen de Jong. De Jong de hoogte van de middenlijn. En zo begint het spelletje van Oranje weer van vooraf aan. In de slotfase van deze eerste helft heeft het Braziliaanse publiek 50.000 man sterker. Toch wat minder naar te zien. Tik, tik, tik nu op het middenveld van Oranje. En Strootman die de bal graag wil. Maar die ligt aan de voeten van Afelai. Nu krijgt Strootman de bal. Aan de linkerkant Kuit. Strobaan loopt zelf diep. Houdt weer in. Is er meteen aanspeelbaar ook? Komt het andersom nu? Ja, Kuit geeft de bal aan Strobaan. Loopt zelf diep. Maar de bal gaat de andere kant weer op naar Affelai. Die nu wel een schaduw heeft gekregen. Die heet Lucas. Maar aan de rechterkant is Robben toch aanspeelbaar. Van Persie positie voor de goal. Robben kruipt naar binnen. Maar verslikt zich dan in Santos. Heeft de bal meteen weer heroverd ook. Zodat het balbezit van Oranje maar doorgaat nu. Affelai tussen twee mannen in. Het is daar beperkt qua ruimte. Ramirez maakt dan een vervelende overtreding. En moet een gele kaart krijgen. Krijgt hij ook. Ja, het uh, irriteert uh, Ramides klaarblijkelijk dat Nederland uh, lang balbezit houdt. Die heeft zoiets van, ja, daar kom ik niet voor naar Goyania. Maar de scheidsrechter wel om een gele kaart te geven. Volledig terecht. In uh, de, denk ik, 43ste minuut van deze eerste helft. Met het balbezit nu uh, voor uh, Robben. Vervelende overtreding. Zo'n irritatie overtreding. Nederland heeft namelijk de laatste 5, 6 minuten constant balbezit. En Brazilië loopt achter de feiten aan. Feiten overigens die aangeven dat het nog steeds 0 tegen 0 is. En uh, wat komt er daar nou langs vliegen? Zo'n uh, zo klein uh, ja, dingetje aan een, aan een zeil. Hoe heet dat? Een klein dingetje aan een zeil. Oh ja, ja denkt nu wat heel Nederland. Dat, wat is dat? Uh, ja, dat weet ik eigenlijk ook niet precies hoe dat heet. Het lijkt een klein vliegtuigje uh, aan, uh, aan een zeil. zeil. <laughs> ja, nou ja goed. In ieder geval leuk. Uh, zit uh, voor deel zelf. Dan vrije trap halverwege de helft van de was. Ja, een stroopbal achter de bal. Die wijst. Hij, ik ga eens mee bij de tweede paal. En wat oh. persie bijna. Die wel met zijn hoog bij de bal komt, maar de richting net niet kan meegeven. Komt hij het niet bij de bal? Dan is daar even verder op heid. Ik ga wel ik denk dat hij er ook niet bij gekomen zou zijn. Maar de vrijschop was scherp aangesneden bij de tweede paal. Daar staan Braziliaanse verdedigers op van alles te letten. Maar niet heel goed op die twee Nederlanders die zo in de buurt van de bal kwamen. Van Persie schamt. Maar van Persie schampt uiteindelijk de bal naast dat doel van Julio Sessama. Voor de zoveelste keer de conclusie dat de laatste minuten het Nederlands elftal toch gevaarlijker, dreigender is geweest dan de Brazilianen. Slotfase van de eerste helft. Hensbal was er even van Robben. Waardoor de Brazilianen ter hoogte van de middellijnen een vrije tap krijgen. En Robinho die vrije tap van Ramirez in de voeten geschoven krijgt. Robinho dan. Robinho tussen twee mannen in. Overstapje van Neymar. Santos aan de linkerkant van het veld. Balbezit weer naar Neymar. Slechte bal achter Santos gespeeld. Balbezit dus uh, nog steeds voor de Brazilianen. Maar ik begrijp dat we nu nog zeven minuten moeten spelen in deze wedstrijd. Met het uh, balbezit uh, voor Nederland. Dat uh, Strootman in balbezit weet. En dan via Pieters balbezit heeft. Ter hoogte van uh, de eigen 16 meter. Balbezit uh, van Kuit. Kuiten is niet te belopen door Strootman. Nee, overname Brazilië. Strootman wilde dan ook niet ingaan. Dat had hij kunnen doen met een sliding. Dan heb je kans met de bal te komen. Nu houdt hij eigenlijk zijn benen in. Zodat de Brazilianen overdenen. Uiteindelijk ligt die bal weer voor de voeten van Krul. Omdat er een... Diepe bal komt op Fred. Maar Fred plotseling uh, ligt. En dan nog even bezoek krijgt van Matthijsen. Die hem hand op zijn schouder legt. En blijkbaar iets heeft gedaan. Ik heb het even niet gezien. Maar de scheidsrecht blijkbaar ook niet. bezit voor het Nel dat De Jong die nu ook weer bezoek krijgt van Ramirez. Ja, die krijgt dus net oké, geel. Omdat hij ja. afleiding kekeltje gaf. En doet dat nu ook weer. Die is het blijkbaar zat. Dat wat... Eigenlijk Brazilië volgens iedereen zou moeten doen. Nu door Nederland wordt gedaan, namelijk rustig de bal rondspelen. Zij heeft nu wel helemaal diep op de eigen helft. Want er wordt nu druk gezet. Robinho, oh, zelfs op Krul, ijs slecht de bal. Boudstel. En dan krijgt ja. dat is heel dom. Dan moet Krul weer trappen, dat doet hij niet best. En dan komt die bal voor de voet van Elano, die dan in één keer de bal weer wil meegeven aan Robinho. Die zette dus de keeper onder druk. Ja, dan staat hij dus buiten spel. Dat was niet goed gezien. Wat is er veranderd in een jaar tijd, Bas? Toen Brazilië Nederland onder druk zette. en we door een redding van Stekelenburg. na de 1-0 van Brazilië in de wedstrijd bleven. de redding op de inzet van Kaka. Toen we in de rust zeiden: nou ja, kansloos. en Nederland dan uiteindelijk gelukkig wint. moeten we toch ook zeggen? Maar nu zijn we absoluut hier in Brazilië niet de mindere van rust, deze Zuid-Winning. Dus het is het codewoord volgens mij: ja, rust. En, uh, en, en, en zelfbewustheid, denk ik. Ja, dat, ja, misschien is dat hetzelfde wel voor een deel. Nels zelf al weet wat het kan, raakt niet meer in paniek. Heeft een paar jaar onder Van Marwijk achter de rug waarin het ongelooflijk is gegroeid. Terwijl nu Daniel Alves een gele kaart krijgt omdat hij aan het hakken takken is met Van Persie in een duel. Ook dat is dan weer koren op de molen. En ook dat geeft aan dat het Braziliaanse elftal zeker, chagrijniger en chagrijniger wordt. Ja, je had vijf, vijf rode kaarten uh, toen. <laughs> ja. uh, gaat er straks ook een af hoor. Ja, dat zou maar zo kunnen. Vrij schop voor uh, Oranje. afvalai achter de bal. En dus misschien wel weer een uh, nieuw gevaarlijk moment. Avalai, waar die bal voorkomt en waar er in ieder geval geen sprake kan zijn van buitenspel. Bal wordt weggewerkt door Lucio. Strootman vangt hem op. 25 meter van het doel van de Brazilianen. En die bal gaat dan over de achterlijn en wordt gekopt nog door Daniel Ves. Het is weer een corner voor Nederland. Wat dat betreft 2-2. De stand op het scorebord 0-0. En de corner gaat genomen worden door Avalai, Ibrahim Avalai. Die eigenlijk zoiets had van ja, ik had het ook wel lekker gevonden om even niet te hoeven voetballen. Maar nu toch moet genieten bij het feit dat hij tegen Brazilië kan spelen. De bal wordt voorgegeven. Weggekoppeld bij de eerste paal door de Brazilianen. Pieters en Robinho. Robinho neemt die bal uh, goed aan. Maar dat is heel goed gedaan, zegt hij. Die Maar die krijgt dan uh, een gele kaart. Nou, naar mijn idee is dat hij vol op de bal. Maar uh, het wordt uh, nog een warm avondje. In ieder geval uh, een warme middag dan, wat uh, ons betreft. Want de gele kaarten die komen uit de zak. En zoals gezegd, ik zou me niet verbazen als we niet met 11 tegen 11 gaan eindigen. Robinho in balbezit en Kuit stort mee. Dat uh, dingetje aan dat zeil. Ik zou zeggen glider alleen dan met een bakje eronder. Ben je ja. dan tevreden? Dan nou, hebben mensen ja, niet gewoon een beetje het idee waar we nu al een tijdje naar zitten te kijken. Dan gaat ze meteen nog eens in de rust over. Twitter het ja. stu foto's sturen op ja, Twitter. Oh, dat kunnen we wel doen. Ja, ik, we heb, gaan even ik weet twittenden. niet hoe het heet, maar het stort nu neer volgens mij. Ja. Snel die foto maken. <laughs> Balbezit zit voor Brazilië. Nog een uh, paar minuten te spelen. 3,5 in de eerste helft. Balbezit zit aan de linkerkant voor Santos. De speler van uh, Vener Bache, Die uh, de voorkeur krijgt boven bijvoorbeeld Marcelo van Real. Want er zijn toch voldoende linksbacks die daar zouden kunnen spelen. Bastos deed dat op het wereldkampioenschap. Maar hij is toch een beetje de nieuwe... Man die daar sinds ook de aantreden dus van de nieuwe bondscoach, zijn kans krijgt. Opmerkelijk dat hij natuurlijk ook bij Fenerbatje de opvolger is van Roberto Carlos. Een van de grootheden hier aan die linkerkant daar. Achterin het balbezit voor Elano nu in de middencirkel. Geeft hem mee aan Lucas. Lucas weer naar Santos aan de linkerkant. Met, uh, het balbezit voor uh, Santos. Santos die gebaard. Ik heb geen idee naar wie ik hem moet spelen. Speelt hem naar nou maar terug met Jago Silva. Staat ook te mopperen. En de coach, uh, die Mano Menenes, die we nog niet hebben benoemd, die uh, zal uh, toch enig werk moeten verrichten. Uh, Brazilië speelde dit jaar twee keer vriendschappelijk, één keer tegen Frankrijk, verloor hij met 1-0, één keer tegen Schotland en won hij met 2-0. Maar het, uh, het is een coach die uh, aan de ene kant uh, verdedigend wordt genoemd, maar hij probeert wel met drie spitsen te spelen. Alleen het middenveld is daardoor gewoon, uh, komt zo nu dan een mannetje... Een, een overtal van Nederland tegen. Krul werd een beetje opgejaagd, knalt die bal naar voren. Kuit kan die bal wel koppen, maar van Persie kan hem niet bereiken. Tiago Silva dan halverwege de eigen helft via Lucas en Lucio probeert op te bouwen met Alves. Alves tussen twee man in, speelt de bal dan richting Robinho. Robinho richting Aramirez en de linkerkant dan met buitenkantje gegeven richting Santos. Santos uh, heeft uh, Robben bij zich. Uh, hoeft er niet uh, aan te doen Robben, want de bal gaat naar Robinho. Neymar laat zich terugvallen uit de spits. Ramirez, Nederland staat zeer gegroepeerd nu, behalve van Persie, uh, achter de bal. Bal uh, nu uh, naar de rechterkant van het veld, waar uh, Alves en Kuit het duel wordt. Uh, de liggingsschrijving van Alves goed is. Kuit even werd weggezet. Uh, dan de bal naar de middenas gaat naar Lucas en dan naar Ramirez. Ramirez en Santos, die gaat voor het schot. En die, uh, gaat, uh, dat schot gaat hard op het lichaam. Van Strootman, nog een mogelijkheid. Dan weggewerkt, rand 16 meter. Hij doet het heel rustig. En uh, uitstekend, uh, nee, niet uh, goed gedaan. Die bal van Pieters was onzorgvuldig. Ja, Aflaai wilde de bal meenemen, Dat lukte niet. Nu komt Lucio zelfs met grote passen. En net op het moment dat hij nadenkt over een schot is die de bal kwijt. Kuit vervolgens heel slim via een tegenstander Lucas de bal over de zijlijn. De twee heren van Liverpool, ze kennen elkaar zoals in het internationale voetbal. Langzaam maar zeker iedereen elkaar kent. In die zin is het ook een verrassing op het moment dat de wedstrijden zouden ontaarden in veldslagen, Want je komt elkaar gegarandeerd als het niet bij je eigen club, maar dan wel bij de concurrent. Een week later gegarandeerd weer tegen. Het balbezit voor Pieters. Een minuut over nog van de eerste helft. 0-0 de stand. Oranje in de begin. Fase 10, 15 minuten. Moeilijk en een beetje onder druk gekomen. Een Braziliaans doelpunt. Wij dachten terecht afgekeurd vanwege buitenspel. Eén minuut extra tijd, zegt de vierde official op de achtergrond. Maar daarna het herstel van Oranje, het gevaar van Oranje, de dreiging van Oranje, de mogelijkheden voor Oranje. En toch het gevoel dat het Nederlands Elftal hier een prima partij op de mat legt. Tegen het Braziliaanse Elftal, waar het dus vorig jaar zomer ook al de baas over was. Mathijsen de bal aan de voet. Rust temporiseren. Bal terug naar Krul, dat kan. Krul, die dat nu dus een paar keer heeft gedaan. en toch een paar keer onder druk van tegenstanders niet zo goed trapte. wacht nu even tot Robinho komt en schuift dan de bal weer terug naar Matthijsen. het diep richting Kuit. Kuit met Alves. Alves wint, dat komt u wel. bal gaat bij Julio Cesar komen. Kuit zegt dan. zag u niet dat ik een duw krijg? Scheidsrechter, dat heeft hij misschien gezien. maar wilde hij niet bestraffen. en via Santos bouwt Brasilie weer op. halverwege de eigen helft. Robbo laat zich een beetje terug.